Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Wereldleiders reageren bedroefd op het overlijden van Michail Gorbachev, de laatste leider van de Sovjet-Unie. De Russische president Poetin heeft zijn medeleven betuigd. De Britse premier Johnson zegt dat hij de moed en integriteit die Gorbachev toonde bij het beëindigen van de Koude Oorlog bewonderde. Premier Rutte noemt hem een moedig hervormer met immense invloed op de geschiedenis. Gorbachev overleed op 91-jarige leeftijd in het ziekenhuis. Het is de vijfde en voorlopig laatste stakingsdag van de spoorvakbonden. Er rijden vandaag geen NS-treinen in het zuiden en oosten van het land. De gevolgen zullen landelijk minder groot zijn dan gisteren. Maar ook buiten het zuiden en oosten kan het treinverkeer vooral in de ochtend nog verstoord zijn, waarschuwt de NS. Dat komt doordat niet alle treinen op de juiste plek staan. De bonden sluiten niet uit dat er de komende tijd nieuwe acties komen voor een betere CAO. De politie in de Amerikaanse stad Indianapolis heeft een man van 22 aangehouden voor de schietpartij... waardoor een Nederlandse militair om het leven kwam. De schietpartij was afgelopen zaterdag bij een hotel. Drie militairen van het korps commandotroepen raakten daarbij gewond. En maandag overleed een van hen in het ziekenhuis. De Nederlanders waren in de stad voor een oefening, maar het incident gebeurde in hun vrije tijd. Het aantal mensen dat een bijstandsuitkering krijgt... is gedaald tot het laagste niveau sinds 2013. Eind juni waren er iets meer dan 400.000 bijstandsgerechtigden. Dat waren er ruim 22.000 minder dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... was de daling relatief het grootst in de leeftijdsgroep tot 27 jaar. Het aantal 45-plussers in de bijstand verminderde minder snel. Het weer in het zuidoosten van het land kan een bui vallen. De temperatuur ligt tussen 10 graden in het noorden en 15 in het zuidoosten. Overdag zijn er flinke perioden met zon bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Cry eh, crap, crap, cry, crap, cry, exactly exactly yeah. crap,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 like Let yeah, it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 I say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 I'm out <laughs> Boy number one made a picnic for two. Saw you as nervous. I thought it was cool. Until I found out that his mom made the food. It was good though. Boy number two had a beautiful face. I highly agreed to go back to his place. His wife really had some impeccable taste. She was sweet. Girl. I've been Had a look in his eye Brought up his six and he started to cry Told me he loved me the very first night